2 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. FC Schadewijk uit Os heeft twee spelers geroailleerd na gewelddadig optreden gisteravond. Tijdens de wedstrijd van het eerste team bij SES Langeboom... werd een speler van de tegenstander tegen het hoofd geschopt... door een speler van Os in reactie op de rode kaart die hij kreeg. Die kreeg hij omdat hij de speler van Langeboom onderuit had gehaald. Daarop gingen spelers van de teams met elkaar op de vuist. De scheidsrechter deelde nog twee rode en twee gele kaarten uit en staakte de wedstrijd. Ook de toeschouwers raakten slaags. Toen de politie arriveerde was het weer rustig. Er zijn geen arrestaties verricht. FC Schadewijk betreurt wat er is gebeurd. Er is geen excuus mogelijk als een speler een andere voetballer slaat of schopt, zegt de club. De man van 22, die de trap tegen zijn hoofd kreeg, heeft aangifte gedaan. Op het Sint-Pietersplein in Rome heeft de nieuwe paus Franciscus de paasmis opgedragen. Na afloop van de mis reed de paus in een open auto over het Sint-Pietersplein, waar het publiek met vlaggen uit tal van landen zwaaide. Onderweg stopte Franciscus om kleine kinderen te begroeten. Ook pakte hij onderweg een voetbalshirt aan. Daarna volgde het Orbi et Orbi vanaf het balkon van de Sint-Pieter. De pauw stond stil bij diverse brandhaarden in de wereld. Zo sprak hij over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, de oorlog in Syrië en de gespannen situatie op het Koreaanse schiereiland. Anders dan zijn voorgangers wenste hij de gelovigen niet in tientallen talen een gezegend Pasen. Hij bedankte wel voor de bloemen uit Nederland, maar deed dat in het Italiaans. In Nijmegen heeft een man die fout geparkeerd stond... gisteravond een toezichthouder mishandeld. De opzichter sprak de automobilist aan en vroeg om zijn rijbewijs. Daarbij stak hij zijn arm door het raam van de auto naar binnen. De bestuurder gaf gas en sleurde de man tientallen meters mee. De man van 45 kwam daardoor hard ten val. De verdachte van ongeveer 30 is nog spoorloos. Het weer. In het oosten nog kans op een lichte sneeuwbui. Verder af en toe zon en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS-journaal. ANW ah, verkeersinformatie. Viel op de A28, Utrecht richting Zwolle. De nasleep van een aanrijding tussen Leusden, Zuid en Amersfoort. Drie kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was? Fantastisch toch?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 Current. Besparen op energie kan makkelijk. Langs de lijn met Tom van Heck en Twan van Peperstraten. Zondag goedemiddag, we zijn er tot 6 uur met veel voetbal vandaag. Vijf wedstrijden in speelronde 28 van de Eredivisie. Feyenoord verloor gisteren. De vraag is, wat doet de concurrentie vandaag? Eén van die concurrenten is PSV en is al een tijdje bezig in kerknaden... tegen een rode JC. Frank Wilaert. Een kwartier nog te spelen. PSV maakt het zich bij Vlagen nogal moeilijk. De loorje. Waterman was daar bijna de bal kwijt. Moet hem nu over zijn doel... Heen stompen de bal, maar er stonden al twee Roda-spelers klaar op de toelijn om die bal in te tikken. Daar stond gelukkig Bauma nog voor PSV om dat te voorkomen. PSV is bezig om die 2-1-voorsprong die ze hebben opgebouwd, daarmee zichzelf heel moeilijk te maken. Want af en toe denk je, ze gaan voor de 3-1. Maar af en toe denk je ook, ze hebben helemaal geen zin om nog een doelpunt te maken... en dit gewoon zo te laten staan zoals het is. En daardoor krijgt Roda af en toe nog eens een kans op de gelijkmaker. Vooralsnog lukt dat nog niet en dus leidt PSV nog steeds 2-1. De koploper Ajax speelt om half vijf thuis tegen NEC. En we hebben ook nog drie wedstrijden om half drie. Vitesse tegen Pek RKC tegen ADO Den Haag en Heracles tegen AZ. En is er dan niks anders dan voetbal op deze eerste paasdag? Ja, natuurlijk. De ronde van Vlaanderen. een van de allermooiste rondes. Gio Lippens die ook al een van de allerbekendste renners kwijt is. Hè? Ja, je kunt zeggen dat Vlaanderen treurt aan de kant van de weg. Want Tom Bonen is er al uit. Voor de twintigste kilometer klapte hij op een paaltje. Hij viel hard op zijn heup en op zijn knie hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De heup is gelukkig voor Tom Bonen Niet gebroken, maar gekneust. En in de knie moest de hechtingen, maar Bonen moest afstappen. En zojuist ook een val van een andere Vlaming, van Sepp van Marken. De man die vorig jaar de Omloop het Nieuwsblad gewonnen heeft. Die tegenwoordigheid voor de Blanco-formatie, de Nederlandse ploeg. Hij viel ook heel ongelukkig, zojuist met nog 25. 90 kilometer te rijden. We hebben ook een kopgroep van 6 man. Twee Nederlanders erbij, allebei van Blanco, Jetse Bol en Maarten Chalengi. Anders dan Tina Turner. Ze gaat binnenkort weer trouwen, las ik geloof ik, ergens 73. Simply the best. Het is ook een beetje het clublied van PSV, Frank Wielaert. En ze willen het zo graag worden dit jaar. Simply the best. Ja, maar dan moet je toch wel wat overtuigender winnen van Rode JC dan nu. Met 2-1. En beide ploegen gaan overigens nog vol voor een doelpunt. Alleen heeft Roda er wat meer aanspraak op op dit moment dan PSV. Een 100% kans voor Vladeer is Keihard net naast de goal van Waterman geschoten. Net een minuutje geleden en nu is het weer Roda dat zich door naar voren vecht via Danilo. En uiteindelijk maakt de verdediger van Roda dan de overtreding op Bauma zegt Makkely. Hij gaat echt met zijn hele hebben en houden dwars door de verdediger van PSV heen. Dus ik kan me er wel wat bij voorstellen dat hij vindt makkelijk dat dit een overtreding was. En daarmee kan PSV weer eventjes opgelucht ademhalen. Met het feit dat Roda namelijk eh, vol op de aanval speelt, ontstaan er enorme gaten in de, de defensie. Eentje werd er bijna benut door Matas Die werd eh, de diepte ingestuurd door Marcelo. En daar kwam Kurto ineens als een gek zijn doel uitrennen. 40-50 meter van de goal. Nu Lens met zijn rug naar de goal. Twee verdedigers in zijn nek. Komt hij daar toch nog een beetje al huppelend doorheen. Is het Matas die de bal onder zich krijgt en dan net niet rechtdoor kan schieten. Dat was wel om hem tussen de palen te krijgen. En dus schiet hij hem naast. De goal van de Poolse doerman. Doelman. en Terwijl ze, nou ja, ik denk vijf minuten geleden ook al die confrontatie aangingen. maar dan uh, op uh, 30, 35 meter van de goal. Couto veel te laat bij de bal. Maar uh, toen had Matas uh, ook niet helemaal het vizier uh, rechtuit staan. Schoot hij hem van grote afstand uh, ruim naast. PSV heeft het dus lastig. In die slotfase tegen Roda dat nog even vol aanzet op alle fronten In alle duels keihard eh, gaan ze erin. PSV is nu een beetje met een vertragingstactiek bezig als de bal over de zijlijn is gegaan. En ze niet in willen gooien. makkelijk maand ze tot snelheid. Dat betekent dat er zo meteen weer een minuutje extra tijd bij gaat komen in dit duel. De Loge. kop door. En eh, probeert daarmee eh, de moesje te bereiken. Oeh, gestrekt been van de moesje op van Bommel van Bommel blijft liggen. Ro en Roda mag doorvoetballen. Flederes bal naar de linkerkant. De Loge. Is daar. Kan de bal neerleggen. Oh, Van Bommel staat alweer. Dus het viel allemaal wel mee. Het deed alsof hij ontzettend geraakt was. Maar hij staat er weer op zijn eigen penalty-stip. Intussen heeft PSV de bal veroverd. Via Strootman die legt de bal nu uh, voorin richting Matafs. En Matafs die... Uh, oh, daar wordt Wijnaldum ondersteboven gekegeld. Dat is precies wat ik bedoel. Keihard gaat Roda erin. In alle opzichten in de duels. Maar ze gaan ook keihard voor de 2-2. Vooralsnog valt hij niet. Het is 2-1 voor PSV. De ronde van Vlaanderen dan weer. En Gio, voordat we het hebben over de manneneditie. Hoe is de vrouweneditie afgelopen? Ja, we kunnen naar huis, want we hebben een winnaar van de Ronde van Vlaanderen. En eentje die nog nooit uh, op de erelijst stond van die Ronde van Vlaanderen. De beste vrouw in het uh, peloton, Marianne Vos. Ja, deze wedstrijd had ze nog nooit gewonnen. Alle andere wedstrijden een beetje heeft ze wel alles gewonnen. Won dit jaar ook al de Ronde van Drenthe. De eerste wereldbekerwedstrijd, maar uh, afgelopen week kon ze niet winnen. In Italië de Trofeo Binda, die werd toen een prooi voor Elisa Longo Borghini. Maar hier was Vos duidelijk de sterkste in een kopgroepje van vier vrouwen. Ze waren weggereden op de Oude Quaremond, ook daar de opeenvolging van klemmetjes Quaremond-Paterberg. En dan in de richting van Oudenaar Vos. Wint hier dus het sprintje van een groep van vier voor de Nederlandse Ellen van Dijk, wereldkampioene met haar ploeg in Valkenburg. Emma Johansen werd derde de Zweedse en vierde Ilongo borghini de vrouw die dus onlangs die trofea bouwt. Bindo Binda won. Maar Janne Vos dus uh, in elk geval wel gewonnen. Wij kijken ook nog steeds naar die kopgroep van zes man bij de mannen. Die inmiddels weer wat meer ruimte krijgen van het uh, peloton. Die voorsprong liep wat terug. Toen viel de kopgroep ook uit één. De kopgroep toen bestaande uit elf man. Ze verloren door uh, vijf. En dat betekent dat ze dus nu zes man over hebben. Jetsen Bol, ik noemde hem al, van Blanco. Dan Laurens de Vreze, een belg van Topsport. Dan hebben we Maarten Chalingi, ook van Blanco. Die reed naar die kopgroep toe. André Grijpels. Sterke sprinter, maar die maakte wel indruk in de klimmetjes. Mikael Kwiatkowski, dat is een man uit de ploeg van Tom Bonen. Bonen dus naar huis, of naar, ja, naar het ziekenhuis. Na die val vroeg in de koers. En Marcel Zieberg, een coureur van Lotto. Ook een goede sprinter in het verleden. Ook die reed in één streep naar die kopgroep toe. En die krijgen dus nu wat ruimte van het peloton. Het peloton dat voorlopig even afwacht, want straks komen ze dan... Op die plaatselijke ronde, zoals je dat toch wel mag noemen. Sinds vorig jaar nieuwe aankomstronde van Vlaanderen in Oudenade. Met drie keer de Oude Kwaremond en drie keer de Paterberg. En als ze straks op dat circuit aankomen, ja, dan moet toch echt de koers gaan ontbranden. Want voorlopig hebben we de grote mannen nog niet van voren gezien. Wel hun ploegen, de ploeg van Cancellara hebben we gezien. We hebben de ploeg ook gezien van Peter Sagan. Dat zijn toch de twee voornaamste favorieten. En natuurlijk kun je ook zeggen dat met de man van Omega in de kopgroep Kwiatkowski... dat er ook de ploeg van Chavanne. Want die is nu de kopman natuurlijk, nu Tom Boonen er niet bij is. Dat uh, die ploeg zich ook van voren heeft laten zien. Ze laten zich een beetje van voren zien. Maar de echte grote namen, die verstoppen zich allemaal nog. Anderhalve minuut is het verschil met nog 88 kilometer te koersen. Roda, PSV dan weer punten. Zijn punten, Frank Wiela? Ja, zo tellen ze nou eenmaal inderdaad. 2-1 voor PSV, kleine vijf minuutjes uh, nog te spelen. Advocaat wisselt uh, om die voorsprong vast te houden. Haalt de paai, uh, niet echt geweldig in deze wedstrijd, zeg ik maar heel veel. Als aanvaller eraf en zet uh, controlerende middenvelder Mark voor hem in de plaats. Brood doet precies het omgekeerde. Die haalt verdediger Montaigne eraf en zet aanvaller Lebedinski erin om nog een puntje te gaan pakken. En de wedstrijd uh, gaat inmiddels verder. In de hoogste versnelling zijn we beland. Hupperts die uh, volle duel moet aangaan met Willems. Vervolgens Soetsuin die volle duel aan moet gaan met Willems. Sucuin wint en de linkerkant bij Roda is uh, helemaal open. Vlederis lange bal in de richting van Lebedinski. Legt de bal klaar voor Malky. En dan is het 2-2. Het is 2-2. En dan lukt het Roda om in de hoogste versnelling ook nog die gelijkmaker te, aan te tekenen. Iedereen bij PSV kijkt onmiddellijk naar de assistent scheidsrechter. En die houdt de vlag omlaag. En Waterman ligt geblesseerd op de penaltystip. Daar zal zo meteen nog wel even uh, behandeling voor nodig zijn. Het is geen buitenspel volgens mij. Vladeris is met een lange bal. Goede beslissing. Lebedinsky absoluut geen buitenspel. Want daar stond Bouma nog achter uh, om uh, de moeize te verdedigen. Goeie kopbal van Lebedinsky. Die staat echt koud in het veld. Zijn eerste balcontact is een assist op uh, Malki. die zijn veertiende treffer van het seizoen aantekent. En daarmee houdt uh, Roda de spanning daar lekker in vandaag uh, voor wat betreft de koppositie. Maar Roda, niet vergeten, kan dit punt ook uitstekend gebruiken in de strijd tegen na-competitievoetbal. Want uh, Roda heeft nog een achterstandje goed te maken op RKC en op AZ die nog in actie komen. Namelijk één puntje staan die twee ploegen voor. En dat ene puntje heeft Roda JC nu te pakken voor uh, dit moment. De blessure van Waterman. Hij wordt nog altijd behandeld door uh, de verzorger Kees van der Linden. En dus uh, duurt het nog wel even voordat we hier gaan aftrappen hoe dan ook. De blessuretijd zal nog wel even uh, de nodige lengte met zich meenemen. Er staan nog twee minuten officieel op de klok bij Rode JC, PSV. En de stand 2-2. Wat een goal! De Eredivisie. Al de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen in het abel stadion Heerenveen tegen Feyenoord eindigde gisteravond in 2-0. Beide doelpunten vielen vlak voor tijd. 1-0 Bogasson en 2-0 El Ganassi.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 Nou, je mist uh, een, een, een aanspelpunt altijd als je door de tegenstander wordt vastgezet. Want dan is een ontwijkmogelijkheid is een lange bal. En dat betekent aansluiting. En dat kan Immers ook. Maar ja, Immers viel geblesseerd uit. Ja, en dan, dan kom je op een ander type spel terecht... Ja, en dan is het meer de diepte, de snelheid. Maar dat hebben we eigenlijk uh, niet, kunnen, niet kunnen doen. Door de Nederlaag lijkt Feyenoord de kansen om de titel te hebben verspeeld. En volgens aanvoerder Stefan de Vrij is de optelsom duidelijk. Nou ja, als Ajax morgen zijn ding doet, dan kan het op vier punten komen. En dan gaat het nog wel heel moeilijk worden, zeker. Ik speel vanmiddag om half vijf tegen NEC. Ja, en Heerenveen was gisteravond de betere ploeg, maar sloeg pas in de slotfase toe. Trainer Marco van Basten was er dan ook niet zeker van dat zijn ploeg alsnog de winst zou pakken. Want zij kregen een paar goede kansen wij ook. En uh, ja, met name in de omschakeling profiteerden wij daarvan en zij ook. En ja, wat dat betreft kon het nog beide kanten uitvallen. En het pakte nu voor ons goed uit. En uh, ja, dat was ook wel een beetje wat de wedstrijd volgens mij inhield. Ja, waar Feyenoord het zonder zijn topscore moest doen... sloeg de goaltjes die van Heerenveen, Alfred van Bogason, weer toe. Maar het was geen gemakkelijke wedstrijd voor hem geweest. Ja, Feyenoord heeft een uh, goede verteringen. En uh, er is niet zoveel ruimte achter de verteringen of uh, voor. Zo, so, ja, ik miste de eerste kans. Ja, het was... Uh, ja, en dan moet je, kan je alleen wachten en, en, en, en uh, ja, wachten op de tweede kans. En uh, gelukkig zijn komt hij voor mij en, en dat uh, skiet ik binnen. Heerenveen Feyenoord dus gisteravond 2-0. Feyenoord verliest. We zijn benieuwd wat PSV doet uit tegen Roda. De slotfase, Frank Wielaert. Extra tijd zitten we in. Vijf minuten extra tijd. Ik had al aangekondigd dat er wat extra, extra bij zou komen. En daar schrokken ze toch wel van. Toeschouwers in het Parkstaat Limburg Stadion. Want 2-2 vinden ze hier natuurlijk prima. Nu kan de Moesje erdoor. 4 tegen 2 is het. De Moesje legt de bal breed. Te hard breed voor Malky. Om hem in te kunnen schieten. Sterker nog, hij kan hem amper binnen houden. De Syriër. Die de gelijkmaker aantekende bal breed leggen op Hupperts. Hupperts bij de tweede paal die bal neerleggen. Gaat via de rug van Hutchinson. Zo in de handen van Waterman. En nu PSV ook in de hoogste versnelling. Heeft de kansen op 3-1 meerdere keren. Onder andere in Matafs, maar ook Lens en Wijnaldum een aantal keren laten liggen. Nu is Lens weer zonder tegenstander. De volgende die er tegenkomt is Tamata. Die loopt in ieder geval voldoende in de weg om ervoor te zorgen dat Lens de bal niet onder controle kan houden. Kurto wacht heel lang met de bal oprapen. Krijgt ook even de tijd. Maar Taf zorgt er dan voor dat hij het toch moet doen. En dan eh, Roda. Ja, Die kan maar beter zo snel mogelijk zorgen dat ze de bal naar voren verplaatsen. Het lef van eh, coach Ruud Brood is in ieder geval eh, beloond. Met het inbrengen van Lebedinsky. Nu is er ruimte voor Huppert. En voor Lebedinsky zelf, die twijfelt, moet ik door. Oh, goede beweging weer van uh, Malky, die daar goed is doorgelopen. Die had ook gewoon kunnen gaan liggen op die tackle van Bauma. En uiteindelijk is het uh, de PSV die de bal als laatste raakt. En uh, kan Roda de hoekschop gaan nemen. Maar als Malki daar nog buiten gekund bij die bal... had Roda daar zomaar een penalty kunnen krijgen. Alleen kon Malki er net niet meer bij. Bouw maar wel. Hij raakte onderweg nog wel Malki bij uh, die poging. Flederis gaat uh, achter de bal staan. Roda scoorde al uit een hoekschop via de moesje. Dat was uh, de 1-0. E Opnieuw moet uh, Makkelij er nu voor zorgen... dat spelers van elkaar afblijven in het uh, doelgebied. En uh, met name Waterman met uh, rust laten... Het is niet de eerste keer dat hij daarvoor ingrept. Vlederen is nu met de hoekschop richting de tweede paal. Ingekopt door de Moesje. Opnieuw krijgt hij de kans om te koppen. Nu staat Marcelo wel heel kort bij je. Maar toch komt de Moesje koppend heel gevaarlijk dichtbij. Hij kopt de bal naast. En de Waterman heeft haast met het vervolgen van het spel. Hutchison heeft ook haast. Die kan hard lopen. Heel hard naar voren. De bal voorgeven nu. Koerto kan plukken voordat Matafs ook maar in de buurt is. Wedstrijd. ...nog altijd in de hoogste versnelling tot Kurto de bal heeft. Dat is de enige die de rust weet te bewaren op dit moment met de bal in de handen. En natuurlijk moet hij ervoor zorgen dat die bal zo snel mogelijk zo ver mogelijk weg is. Nog een goede twee minuten te gaan in die extra tijd... Hupperts maakt het Willems lastig. Willems houdt de bal wel binnen. Maar Roda pikt op via de moesje. Uh, de bal voorgegeven uh, via Sucu. En het is eigenlijk meer op goed geluk hard naar voren schieten. Flederis kan goed schieten met die linker. Schuift de bal uh, in de verre hoek. Maar uh, daar ligt Waterman goed voor. Waterman staat onmiddellijk op. Roeit die bal naar voren. Lens moet daar het kopduel gaan. Proberen te winnen van Biemans. Biemans wint dat. Uh, roeit op zijn beurt de bal weer keihard terug richting de helft. Van PSV. Geen controle bij de moerje. Markt neemt over voor de Eindhovenaren. En Strootman. Strootman krijgt de bal moeilijk onder controle. Wordt, het, wordt hem ook lastig gemaakt. Door uh, onder andere Flederis. Op het middenveld veroverd zo. Rode EC toch weer de bal. Flederis heeft nu ruimte. Wordt nauwelijks nog uh, gedekt op het middenveld bij PSV. Gooit de bal dan maar uh, centraal. Wordt Willems uh, vangt daar Malki op. Malki gaat gretig naar de grond. Maar het is onvoldoende voor een penalty. Dat snap ik ook wel. Het is een blok. Maar Ramalki had nooit meer bij de bal gekund. Dus het was absoluut geen penalty waard. Aan de andere kant zijn we inmiddels bij Matafs. Matafs ligt op de grond. Verliest op die manier de bal. Denk dan als die bal weer in zijn voeten gespeeld wordt. Als ik opsta, dan heb ik hem. Maar dan is hij ook alweer te laat. Zo snel gaat het nou eenmaal. In deze wedstrijd, in die absolute slotfase. Hield na de ingooi. Met Strootman. Het neerleggen voor Mataf. Strootman kan die doorlopen. Dat kan hij niet. Danilo zit ertussen. En nog altijd de bal voor PSV aan de linkerkant met Lens. Probeert Soetsu in eruit te lopen. Dat lukt in eerste instantie. Komt de bal er ook voorbij. In tweede instantie gaat dat in ieder geval mis. En dan kan via Danilo Roda weer van de goal afkomen. Huppets, roei. Bal naar voren. Malki zoekt er lekker uit daar met Marcelo. Dat is wel een aardig duo. En Malki wint dat. De Moesje! En Waterman. Hoi, hoi, hoi, Dat was de 3-2 op de voet van de moesje. Maar Waterman met een schitterende reactie op nou zes meter van zijn goal. Voorkomt hij dat PSV hier ook nog gaat verliezen, zeg. In de laatste tellen van deze wedstrijd. Wat een heerlijke slotfase. En dan zit je daar een uur naar die wedstrijd te kijken en denk je... Nou, PSV, jullie zijn beter. Maar of je nou om nou te zeggen dat jullie goed zijn... dat durf ik eigenlijk ook weer niet hard op te roepen. En Roda, wat valt het eigenlijk tegen in eigen huis vandaag...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 Wij gaan verder met het overzicht van gisteravond. Twente ook nog ooit titelkandidaat, weet u? Niet zo lang geleden. Twente NAC 1-1. 0-0 bij de rust, 0-1 van der Weg. En Brama 1-1. Aanvoerder Wout Brama. Dus voorkomt het nieuwe nederlaag voor Twente door zeven minuten voor tijd te scoren. Maar het gaat dus nog lang niet goed in NSGD. En dat weet Brama ook. En goed, het is allemaal niet uh, om over het huis te schrijven. Alleen uh, moeten we ook niet in Zakaas gaan zitten. We moeten gewoon zorgen dat we elke week een betere, betere FC Twente laten zien. En uh, daar zijn we hard mee bezig. Zijn we hard mee bezig. Dat klinkt geruststellend. En dat gebeurt onder leiding van Alfred Schreuder. Hoe denkt hij overigens Twente weer beter te laten voetballen, Alfred? We missen iets meer lef. Ik vind dat we meer moeten durven. En uh, dat we de bal willen houden, dat is goed. Maar je moet de bal houden op de helft van de tegenstander. Dus wat meer op het middenveld. Om dan zo, zo, zo, eigenlijk wat meer in de te komen. En dan was de eerste helft niet goed. Eerst eerste helft niet goed. Kees Luijks van NAC, van NAC, dus was bij het doelpunt van de ploeg uit Bereda betrokken. Het is overigens nog maar de vraag of Luijks volgend jaar nog bij NAC speelt. Er zou interesse zijn uit de Bundesliga. Van wie dan, denkt u wel, van greuter Vuurt? Die, uh, onder andere, ja, dat, die komt niet via mij naar buiten. Maar uh, ja, goed, die, uh, die is serieus geïnteresseerd. En er zijn nog meer clubs, ook uit Duitsland. En ik ga niet uh, alle namen noemen, want dat lijkt me niet zo, uh, niet zo verstandig. Maar Goed, ik weet dat het nu, dat het nu allemaal loskomt... En... Het is niet zeker dat ik ben nak blijf, maar het is ook niet zeker dat ik verkast. Dus uh, het is een keuze voor, voor, voor, voor een langere tijd, ook voor een aantal jaren. En we gaan het zien. FC utrecht tegen VVV eindigde gisteravond in 2-1. Alle goals vielen voor de rust. Duplan 1-0, 2-0 de kogel en 2-1 Linsen. Normaal gesproken scoort Utrecht niet in het eerste kwartier. Maar uh, gisteravond had de ploeg juist een goede openingsfase. Utrecht wint dus, maar trainer Jan Wouters had liever gezien... dat zijn ploeg dat met iets beter voetbal voor elkaar had gekregen. Absoluut. Uh, we hebben drie punten. Uh, alhoewel ik denk dat VVV gewoon een punt had verdiend, uh, gezien het getoonde spel van ons en, en van VVV, dat een gelijkspel uh, de verhouding geweest zou zijn. Uh, ik vond ons uh, statisch, slordig. Ja, bij die tweede goal van Utrecht van de kogel ging VVV-verdediger Niels Reuzelen in de fout. De verdediger nam de afloop, alle schuld op zich. Ik wilde wel naar uh, Kai spelen. Ik zie de spits niet, die precies uh, achter Kai stond in mijn blikveld. And, um, yeah, daarom dacht ik eigenlijk is het geen probleem om die bal breed te spelen. Maar ja, yeah, uh, hij komt ertussen en schiet hem zo so in. Het is gewoon mijn uh, fout. Ik heb de excuus aangeboden aan de elftal, want uh, dat mag natuurlijk niet gebeuren. En dus, dacht je, als Willem 2 wint, dan. Maar ja, Willem 2 Groningen werd 1-2. Het was wel 1-0 bij de rust. Via Haamhout bracht hoop in die, al die Tilburgse harten. Maar 1-1 Bakuna uit een strafschop en Texera 1-2 namen de punten dus mee naar Groningen. En Groningen, zo hoort u ook over het spelverloop, kwam pas in de tweede helft in de wedstrijd. Trainer Robert Maaskant was dan ook totaal niet te spreken over de eerste helft. Kijk, ik heb wel aangegeven dat als we zo spelen, dan ben je gewoon degradatiekandidaat nummer 1. Want slechter in de Eredivisie divisie is er niet, zoals wij speelden in de, e in de eerste helft. En uh, nou, dat heeft blijkbaar de ogen geopend, want de tweede helft vond ik uh, uh, van een veel beter niveau, laat ik het dan zo zeggen. En Willem II had Groningen dus wel kunnen verslaan. Trainer Jurgen Streppel baalde ervan dat zijn ploeg met name in de eerste helft niet verder afstand nam. We hadden inderdaad het eerste uur gewoon meer afstand moeten nemen om... Uh, Groningen niet meer terug in de wedstrijd te laten komen. Dat hebben we verzuimd. En het gaat om doelpunten maken in het voetbal en dat hebben we vergeten. Gaan we naar de stand. Ajax is koploper, 57 punten uit 27 wedstrijden. Ook PSV heeft nu 57 punten. Het speelde net met 2-2 gelijk tegen Roda... maar dan uit 28 wedstrijden. Derde, Feyenoord, 56 uit 28. Vierde, Vitesse, 54 uit 27. En dan twee ploegen met 48 punten uit 28 wedstrijden. FC Twente en FC Utrecht. Situatie onderin, 14e, AZ, 26 uit 27. Ook RKC heeft 26 uit 27. Roda, na die 2-2, ook 26 punten, maar dan uit 28 wedstrijden. Voorlaatste nog steeds VVV met 22 uit 28. En Ekkersluiter blijft rond 2, 17 uit 28. En dan gaan we dus naar het programma Roda PSV 2-2 net gehad. En dan gaan we verder met Heracles tegen AZ. Dat is voor AZ ook gewoon belangrijk moeten punten halen. RKC Waalwijk wil punten halen tegen ADO Den Haag. En, en, en, Feyenoord drie punten kwijt. PSV twee punten kwijt. Of toch nog Vitesse hoorde ik in een aankondiging. Ze gaan spelen tegen Pex Zwolle En die uitslagen die zullen plezierig ontvangen zijn, daar, Richard van der Maa. Ja, absoluut. Groot gejuich gebarsten hier los in de Gelderdoom. Toen Malki een minuut of tien geleden de 2-2 maakte in Kerkraden. De sfeer is hier in het stadion in Arnhem euforisch. De verwachtingen natuurlijk hoog gespannen. Want waarom zou het niet kunnen bij Vitesse? En de thuiswedstrijd tegen Pek Zwolle vanmiddag wordt ook vol vertrouwen natuurlijk tegemoet gezien. Want Vitesse behaalde uit de laatste vijf wedstrijden gewoon de volle winst 15 punten. En natuurlijk heeft Vitesse de man in vorm. De topscorer van de eredivisie in de gelederen Wilfried Boni met 26 doelpunten. En nog een ander statistiekje. Vitesse haalde dit seizoen al 12 maal de nul achterin. 12 clean sheets en dat zijn allemaal geen kinderachtige cijfers. Eén wijziging bij Vitesse ten opzichte van twee weken geleden toen ook een knap resultaat werd behaald bij ADO Den Haag. Een 4-0 overwinning. Yasuda speelt als linksback. Dat heeft te maken met de blessure van Patrick van Aanholt die de schouder uit de kom heeft. En dan is het wat lastig voetballen. Yasuda zijn derde basisplek dit seizoen. En ook één wijziging bij Peck Zwolle. Daar speelt vanavond, vanmiddag in de basis Aschente. Hij is weer terug bij Pek Zwolle en dat is ten koste gegaan van Bart van Hintum... die in de Heenwedstrijd op 18 augustus op een hele warme zaterdagavond... toen nog een penalty miste in de slotfase. Toen won de Vitesse met 1-0 door een doelpunt van Ibarra. Beide ploegen komen het veld op. De wedstrijd gaat zo dadelijk beginnen hier in Velderdam. En het toetje van deze zondag is om half vijf... de wedstrijd tussen Ajax en NEC in de amsterdam Arena. Het is bijna half drie. Radio 1 Het NOS-journaal. Hier zijn de hoofdpunten met Gert Voetbalclub Schadewijk uit Os heeft twee spelers geroeid na een gewelddadig incident gisteren... tijdens een wedstrijd van het eerste team bij Langeboom. Een van de twee had rood gekregen... en daarna een speler van Langeboom tegen het hoofd geschopt. Schadewijk betreurt wat er is gebeurd. Er is geen excuus mogelijk als een speler een andere voetballer slaat of schopt, zegt de club. De man van 22, die de trap tegen zijn hoofd kreeg, heeft aangifte gedaan. Op het Sint-Pietersplein in Rome heeft de nieuwe paus, Franciscus, de paasmis opgedragen. Na de mis reed de Argentijnse paus in een open auto over het Sint-Pietersplein om de menigte te groeten. Onderweg pakte hij een shirtje aan van San Lorenzo, de favoriete voetbalclub in Argentinië van de paus. Anders dan zijn voorgangers wenste hij de gelovigen niet in tientallen talen gezegend Pasen. vaticaan had wel een lijst met paasgroeten in 65 talen voorbereid, maar de paus las er niet voor. Hij bedankte wel voor de bloem uit Nederland, maar deed dat in het Italiaans. En dat zijn de hoofdpunten. Het rondje langs de velden gaan wij eens beginnen in Almelo. In het Polmanstadion. Waar Herakles tegen AZ speelt. En AZ heeft die punten zo hard nodig. Henkok. Kok. Ja, een hele belangrijke wedstrijd voor AZ. Van AZ weet natuurlijk ook dat Roda een punt heeft gehaald bij, bij PSV. En Roda heeft nu 26 punten. En AZ is aan deze wedstrijd begonnen ook met een totaal van 26 punten. En Heracles wil ook nog wel wat. Dat kijkt een klein beetje naar boven natuurlijk. Er staat maar twee, twee punten in afstand van de zevende en achtste plaats. Kortom kan een interessante wedstrijd worden. de ik even gaan kijken naar het veld. Fijn hoe is maakt die bal vrij gaat schieten. En dan wordt die bal geblokt in de verdediging van AZ. En er wordt een beetje wild uitverderd door Marcel. blijft de bal nog binnen. Jawel, de bal blijft binnen Everton naar Belterman. Belterman, een middenvelder bij Herakles. En dan gaat je bal even terug naar Paul Jietz. Paul Hietz is de linker verdediger. Omdat Herakles met een aantal schorsingen komt. Hij heeft geschorst. Dorda. Kwanza is geschorst. En Bruns is ook nog geschorst. Paul Hietz is één van de vervangers. En Duarte komt terug van een schorsing. En dat is in min of meer de vervanger van Kwanza. Bal achterin bij Herakles. We hebben gespeeld 2 à 3 minuten. En nog even kijken naar AZ. AZ speelt in dezelfde opstelling als tegen Ajax. De wedstrijd die. AZ met 3-2 verloor. Roda dus 26 punten. AZ 26 punten. En RKC Waalwijk 26 punten. En die spelen tegen ADO Den Haag, Ronald. Dat weer uh, ingehaald is door Heerenveen. Dat gisteren drie punten haalde en nu op 38 staat. Oftewel ADO moet aan de bak. RKC moet aan de bak. Nu Jozef Zoon weg 0-0. Na twee minuten. Jozef Zoon linkerkant schafs op het gebied. En ja, schiet dan in het zijn. Net. Nog wel even lastig gevallen door uh, Vito Wormgoor. Nou, die heeft de bal dan blijkbaar ook aangeraakt. In ook val uh, Jozef Zoon. Want Jozef Zoon blijft liggen. Ja, Wormgoor in een uiterste krachtinspanning om Jozef Zoon nog het schieten te beletten. Heeft hem dan toch aangetikt, die speler van RKC. En de bal gaat dus in het zijnet. En dan heeft Wormgoor, die heeft overigens die bal niet aangeraakt, maar wel Jozef Zoon. Nijhuis ziet het anders en geeft de eerste corner aan RKC. ADO heeft er al één mogen nemen. Na een schot van Malone in, het, ja, in de korte hoek die door Zoet werd gered. Corner leverde niets op. Nog even kijken, Meijer speelt niet bij ADO. Daar verwacht Marius Stijn meer van. Zijn plek wordt op het middenveld ingenomen door uh, Malone. Nu komt er een kopbal van Mart Lieder uit die corner vanaf de linkerkant. maar die gaat naast de goal van Coutinho. Ook weer terug bij ADO onder de lat. Was geblesseerd. De zwart zit weer op de bank. Verder Beugelsdijk en Malone terug van uh, schorsing Lewin En Meijers er dus niet bij. En Rodney Snyder ontbreekt bij RKC. Zijn plek wordt ingenomen door Jongsleger, Die nog niet speelde dit seizoen. Een jaar geblesseerd is geweest. Nu op het RKC middenveld. Maar het verhaal van RKC is dat van Teddy Chevalier. De Franse spits die zou Spelen, die een goed gesprek had met Koeman eerder deze week. Maar gisteren is het toch weer misgegaan tussen die twee op de training. En nu is Chevalier zelfs niet in de wedstrijdselectie opgenomen. Balbezit voor Ado Den Haag, voor Kevin Jansen op de helft van RKC. Sherry draait even om zijn as aan... Uh... De linkerkant geeft hem vervolgens aan Van Duinen. Kijken of daar nog wat van komt. Ja, want Van Duinen versnelt, sleept er dan ook van corner uit. Die komt er zo aan, na 4 minuten. 0-0. En dan die wedstrijd waar we het al even over hadden. Vitesse tegen Pek Zwolle. Ja, als de concurrentiepunten laat liggen... kan het wel eens een heel mooi jaar voor Vitesse gaan worden. Richard. Maar de druk neemt natuurlijk wel toe bij Vitesse. Ook door die uitslagen. 0-0 de stand. Net begonnen hier in de Gelderdoom. Goed gevuld stadion in Arnhem. En Peck Zwolle, dat 15 punten minder heeft dan Vitesse op de ranglijst. Maar misschien al wel zo goed als veilig is. Vorige week, of twee weken geleden, moet ik natuurlijk zeggen. Won met 3-2 in eigen huis van Rode JC. Dat is toch vol vertrouwen. En hoopt hier misschien wel een puntje of meer weg te snoepen uit Arnhem. Balbezit voor de ploeg van Art Langeler. Met Broersen Speelt vandaag in het hart van. Van de verdediging. Schuift de bal richting het middenveld. Dan naar de zijkant naar Mokhtar. Het is uh, Kalas die naar de bal gaat. En dan terug naar Asciente. Die schuift de bal vervolgens naar Lachman. En zo heeft uh, Peck Zwolle in de eerste minuten van dit duel het balbezit. Vitesse schaamt zich er niet voor om ook in thuiswedstrijden de tegenstander het spel grotendeels te laten maken. En dan gokken op een uh, omschakelmoment op de counter. Daar is het uh, vaak dit seizoen al succesvol in geweest. Asciente paast de bal terug naar zijn keeper. Dat is uh, Diederik Boer en die verlegt het spel dan weer naar de rechterkant. tempo ligt laag in de beginfase. Vitesse wacht rustig af. Vitesse met Boni natuurlijk weer in de spits. Ibarra en Kakuta aan de zijkanten. En Havenaar in de rug van Boni. Jansen komt nu naar de bal toe. Er wordt wat druk gezet nu door Vitesse. Maar met kort combinatie voetbal komt Vitesse daar aardig uit. Toch goed werk nu van Havenaar. En het balbezit nu aan de kant van Vitesse. Maar Jansen doet dat slordig. Mogelijkheid voor FC Zwolle nu in de as van het veld. Het zoeken is naar de spits voor in Afdiets, Maar dan toch weer balverlies. En dan is het jas. Souda namens Vitesse die overneemt aan de linkerkant van het veld. En ook de bal weer kwijtraakt. Zo is het slordig in de beginfase aan beide kanten gaat FC Zwolle het strafschopgebied in. Pek Zwolle moet ik natuurlijk zeggen. En via een voet dan aan de linkerkant van het veld van een Vitesse-speler is het een hoekschop voor Pek Zwolle. Op de klok, vier minuten exact. En in de Gelderdoom is het nog 0-0 in de wedstrijd tussen Vitesse en Dan Gaan we dus nou ook eens even kijken Natuurlijk naar de ronde van Vlaanderen. De fietsers. Sebastian Timmerman heeft inmiddels de motor beklommen. En Guillo Lippens, jij hebt het overzicht. Ik heb het overzicht en zie dat er nog 73 kilometer te koersen is. De oude Kwaremond hebben we zojuist voor het eerst gehad. En daar is de kopgroep van zes man in ieder geval één wagonnetje kwijtgeraakt. De Nederlander Jetsen Bol vroeg in de ontsnapping. Die kon dat tempo niet meer bijbenen. Terwijl de kopgroep nu de Paterberg opdraait met Maarten Cialingi daar dus in. Met André Krijpel, Mikal Kwiatkowski, Laurens de Vreze en Marcel Zieberg. De voorsprong op het peloton, 34 seconden. En één ding kunnen we constateren, Nicky Terpstra heeft blij. Geen goede dag, want hij zat eerder in de koers ook al veelvuldig van achteren en ook zojuist zagen we hem op de kware mond behoorlijk ver van achter zitten. Langeveld, Sebastian Langeveld, andere Nederlander, rijdt voor de Orica Greenwich ploeg, die zat wel mee vooraan. Net trouwens als Juan Antonio Fletcher, de kopman van Van Kanselij en Lars Boom, de kopman van de Blanco ploeg. Verder zien we daar ook nog uh, de Fransman uh, Thomas Vöcklein natuurlijk. Van voorzitter zit de van de Noorse kampioen. En zo komt het hele spul voorbij als ze beginnen aan de beklimming van de Paterberg. En de man op de motor, ja, voor de kopgroep dus over die Paterberg als Bas. was. En daar was het weer ontzettend druk. We zijn dus aangekomen op dat uh, plaatselijke parcours. De Ronde van Vlaanderen, nieuwe stijl, vorig seizoen ingevoerd. En we gaan dus nu uh, de lusjes rijden door de Zwalm. Dat gebied in de Vlaamse Ardennen met die beklimmingen waar dus uh, die Paterberg en de Oude Kwaremond centraal in liggen. Iets minder druk op de Paterberg dan op de Oude Kwaremond. Want daar is het echt alsof je een stadion inrijdt. Een voetbalstadion inrijdt. En wordt ontvangen door duizenden mensen die daar op uh, tribunes... uiteraard voor deze dag gebouwd... allemaal zitten te kijken naar een zeer, zeer nerveuze Ronde van Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen waar het groepje met uh, Maarten Chalingi in ieder geval dus nog wel na het wegvallen van Bol volgens mij nogal... Dat het een uh, lichte voorsprong heeft op dat peloton. Op de uitlopers dus van de Patenberg Bovenop de kasseien en af linksaf. Smal boerenlandweggetje waar het uh, oppassen geblazen is. Omdat uh, de boeren daar ondanks, ondanks het koude weer toch al behoorlijk aan het werk zijn geweest. En liggen van die dikke kluiten zo nu en dan midden op de weg. Maar dat kopgroepje dat, uh, gaat daar uh, naar beneden komen. Daar zie ik ze inderdaad in de verte komen. Zo te zien nog met z'n vijven bij elkaar. Met Sieberg. Die is makkelijk te herkennen. Die lange man van de lot. Grijpel zit daar dus nog bij, Kwiatkowski en Cialinghi. En dan luisteren we even mee, 26 seconden is de voorsprong van het groepje Maarten Cialinghi op het peloton naar de eerste beklimming van de Paterberg. Keren wij terug naar kampioenskandidaat Vitesse tegen Peksolle, Richard van der Made. 7 minuten op de klok. 0-0 nog in Gelderdoom. Vitesse nu het meeste balbezit in de laatste minuten. Met Kasia in de middencirkel. De aanvoerder van Vitesse met de bal aan de voet. Op de helft nu van Vitesse aangekomen. Maar een slordige paas levert zomaar in bij de tegenstander. Jansen staat daar vrij diep in de buurt van het strafschopgebied Samen met Boni en Ibarra. Maar Pexwolle houdt het balbezit nu aan de linkerkant van het veld. Met Moktar, de aanvallende middenvelder. Verdedigd door Kalas en ook door Ibarra. Dan komt Havena er ook nog eens bij. Maar we gaan snel naar Ronald van der Geer. Mart Lieder zet RKC binnen 10 minuten op een 1-0 voorsprong. Gaat wel een dikke plunder communicatiestoornis aan vooraf. Tommy Beugelsdijk moet eigenlijk een bal wegwerken, maar vertrouwt op zijn doelman. Doelman vertrouwt op Beugelsdijk als die bal van, van Peppe vanaf de linkerkant het schafstofgebied in staat. Dan is Jozef Zoon de storende factor, want uh, Coutinho zit er dan nog bijna aan. Maar Jozef Zoon houdt de bal bezit en legt hem vervolgens vanaf de linkerkant van het schafstofgebied terug. En dan is het voor Mart Lieder een koud om de 1-0 binnen te schieten voor RKC Waalwijk ik Richard van der Maanden, gaan we weer door. 8 minuten gespeeld. Vitesse, Pexwolle. 0-0 de stand. Kasia is weer in balbezit in de buurt van de middenlijn. Breed naar Van der Heijden. Terug naar een blessure. Kaatsen met Boni die zich even laat zakken. En dan naar de rechterkant naar Thomas Kalas. De Tsjech levert in bij Pex Maar niet goed uitverdedigd. Dan via Kasia en Kalas. Opnieuw balbezit voor Vitesse. Dat rustig en geduldig zoekt naar een opening. Op jacht natuurlijk hier voor het eigen publiek naar drie punten. En dan misschien wel een gedeelde tweede plaats in. In de Eredivisie. Van der Heijden in de as van het veld. Combinatie zoeken met Boni. Goed gezien. Goed naar de bal gekeken door Joost Broersen. Die heeft veel ervaring. Paas de bal dan naar Gravenbeek. Die gaat dan in de achteruit naar Aschente. Wordt opgejaagd door Ibarra. Dit is de kans voor Vitesse met Boni. En natuurlijk is het raakt. Wilfried Boni maakt 1-0 voor Vitesse. En natuurlijk doet hij dat stoei onbewogen. En heel erg cool. Zoals altijd. Het is de 27e competitie goal van Wilfried Boni. Na uitstekend werk van Ibarra komt Boni dan toch wel in een hele vrije positie. Niemand bij hem in de buurt, maar het is ook de klasse van Boni die precies weet waar hij moet staan. Zwolle klungelt in de verdediging. Ibarra doet dat goed en dan ineens staat hij oog en oog met Diederik Boer en Boni, de Iforiaan, maakt geen fout, straft dat meedogenloos af en zo staat Vitesse binnen 10 minuten op 1-0 door wie anders dan Wilfried Boni. Boni. Dat zijn uur NOS Langs de Lijn met Tom van Hek en Tom van Pederstraten. I rave. The eight girl goes on and I'm sick to my bay. Who was that girl? And what was her name? I couldn't find her man. She went back to claim <laughs> 14 or 40, you lie about your age. Your fun for me, party was followed by a rave. the people and holiday Vitesse door Via Armando Bonni zei al Richard van der Maanen gedeeld 2 op dit moment ja, zo is het. 1-0 en het is verdiend. Zojuist alweer een kans voor Vitesse met een kopbal van Havenaar net voorlangs. Vitesse is de betere ploeg. Het was de eerste echte serieuze kans. Maar het is natuurlijk ook de klasse van Boni dat hij hem dan meteen ook weer maakt. Pekswollen nog eigenlijk niet gevaarlijk gezien. Wel aardig wat balbezit gehad in de eerste 5, 6 minuten. Maar Vitesse die laat dat ook toe. Vitesse speelt vooral nu met de voorsprong zijn favoriete spelletje. Het is wachten, het is reageren op de tegenstander. En dan met name via de vleugels. De snelle Kakuta en Okibara er uh, proberen uit te komen. Nu het balbezit voor Peck Zwolle in de as van het veld met Gravenbeek. Die paast de bal daar uh, richting uh, Klisch. Maar het is buitenspel gevlacht door de grensrechter. Klisch gaat dan nog even door. Dan zegt Kasia dat uh, zou een gele kaart kunnen zijn. Meneer, uh, even spieken, meneer Verbist, Johan Verbist, de Belgische uh, scheidsrechter. Maar die uh, spreekt slechts uh, Klisch wat vermanend toe. Had je dat dan niet gezien dat het buitenspel was? Veldhuis heeft inmiddels uh, de bal. Anderhalf uur geleden zat de keeper van uh, Vitesse nog uh, geheel ontspannen op een stoeltje in de perskamer te kijken naar de verrichtingen van rode JC uh, PSV. En, uh... Hij heeft de bal nu klaargelegd met de handschoentjes aan voor een uh, vrije trap voor Vitesse. De bal gaat naar de zijkant via Van der Heijden naar Jansen. Die de bal natuurlijk vaak daar achterin komt halen om de opbouw bij Vitesse te verzorgen. Nu is het weer Jansen met zijn linkervoeten dan een crossbal geven naar de rechterkant. Maar Ibarra die kan die bal niet binnenhouden. Over de zijlijn en dus een ingooi voor Pek Zwolle. Een kwartier bijna op de klok in de Gelderdoom. En Vitesse leidt door die vroege goal van Wilfried Boni. Nonchalance bij ADO. En daarom leidt RKC. Ronald van der Geer. Ja, of het nonchalance is of uh, gewoon even niet lekker in je vel zitten. We zullen maar in het midden houden. Maar na 16 minuten is het inderdaad 1-0 voor uh, RKC. doelpunt van Mart Lieder. Maar komt voornamelijk toch op naam van Joost Hij was het. Die profiteerde van het misverstand tussen Beugelsdijk en Coutinho. Nu weer Joost Verzoon in, uh, in balbezit. Omdat Ado weer niet adequaat ingrijpt. Zo, dan krijgt hij een tackle te verwerken van Beugelsdijk. Blijft op de been. Jongsleger, voorzet vanaf de rechterkant. En dan moet Beugelsdijk weer reddend optreden. En komt Ado eruit? Zij het voor even. Want wat RKC vooral doet. is agressief spelen. er bovenop zitten. En Ado eigenlijk geen seconde de ruimte geven. En Ado raakt met een regelmaat in de problemen. Want vlak na de 1-0 van Lieder. is Joosterszoon in de gelegenheid geweest. om de 2-0 binnen te schieten. Het was weer goochelen met de bal. Dat kan hij beter aan zijn broer overlaten, Tommy Beugelsdijk. Want die is goochelaar, hij is verdediger. Maar even niet adequaat. Niet de bal van zijn voet stuiten. Verspeelde hem brandstraf op gebied aan Lieder. Die stuurde Jozef Zoon weg aan de rechterkant. Ja, die kwam in de verre hoek uit. Wilde hem om Coutillo heen krullen. hij krulde iets te hoog. Maar dat was weer een kans dus voor RKC. En Ado heeft daar eigenlijk heel weinig tegenover kunnen zetten. Een schot van Sherry. Vanaf een meter of 25 naar balverlies van Duits. Ook snel geschakeld. Maar die bal ging naast de goal van Jeroen Zoet. Ado heeft nu wel de bal met Santi Kok. Spelen dus aan de linkerkant. Malone. Bal over de zijlijn. RKC-been van Jongsleker eraan gezeten. En dan moet Dico Koppers de linksachter gaan ingooien. Dat gaat hij doen, een meventje of vijf, zes over de middenlijn aan de linkerkant. Als er tenminste iemand aanspeelbaar is, nou Sherry wil die bal wel hebben, krijgt hem ook in zijn voeten. Terug weer naar die linksachter aan de linkerkant en dan vervolgens de diepte gezocht. Door Malone, ook wel gezocht door Koppers, maar die bal is onvoldoende. RKC kan terugschakelen richting leader. nu afgetroefd door Tommy Beugelsdijk. De verdediger moet zich dus eventjes wat herstellen van wat schordigheidjes in het begin van de wedstrijd. Zoals heel ADO zich eigenlijk moet herstellen. En in elk geval antwoord moet vinden op het adequate en vooral agressieve ingrijpen van RKC. Bijna Van Duinen in het strafschopgebied gevonden. Maar Van Peppe maakt er een corner van. De 18 minuten is Deno voor RKC. gaan we naar Heracles AZ. En AZ moet tegenwoordig op de tussenstand bij RKC letten, Henk Kropp. Daar zijn ze waarschijnlijk niet blij mee. Maar hoe spelen ze zelf? Nou, ik vind het een leuke wedstrijd van beide ploegen, hè? Heracles en AZ. AZ speelt leuk voetbal, aanvallend voetbal. Dat speelt uh, Heracles natuurlijk altijd thuis, ook in uitwedstrijden. Het is echt een leuke wedstrijd om naar te kijken. Maar grote kansen zijn er nog niet geweest. Even in de beginfase van de wedstrijd een uh, actie van Maher naar de achterlijn. bal werd uh, voorgezet, maar altijd door de topscorer van AZ... kon zijn hoofd er niet echt goed tegenaan krijgen. En we krijgen nu een vrije schop voor AZ. 2-3 meter buiten het 16 meter gebied. Uh, mol op een hele uh, mooie plaats. Ik denk dat die vrije schop uh, zo beneden uh, genomen gaat worden. Misschien wel door Berghuis, door alleen... Misschien kan het ook nog altijd door zijn. Even afwachten, wat er gebeurt. Ik denk dat Berghuis die vrije schop gaat nemen. Komt die vrije schop. En die vrije schop mist de juiste richting. Gaat 2, 3 meter over de, doel, de doelat boven Pasveer. En zo blijft het hier voorlopig toch 0 tegen 0. Maar ik zit wel te genieten van die wedstrijd. Van er worden aardige combinaties op de grasmat gelegd. Daar staan beide ploegen ook onbekend. Zowel Heracles als AZ. Maar ja, te weinig punten. Heracles kijkt vooral omhoog. Wil natuurlijk hier ook winnen. Om eventueel nog bij de eerste acht te eindigen. Ja, en AZ moet hier vandaag echt. Puntenbakken is dus drie punten. Het liefst omdat RKC op voorsprong staat en Rode een punt heeft gepakt. Ik ga naar Gaudier kijken. Die gaat daar aan de rechterkant, probeert hij langs Wijnaldum te komen. Daar een beetje 15, 20 meter van de cornervlag af. Is dan noodgevongen, moet hij die, die bal even terugleggen. Hij legt die bal ook wel terug, maar dat doet hij niet zuiver op de Wierik. En zo blijft die stand hier naar een kleine 20 minuten voetballen. 0-0. Wanneer laten de Matadoren zich zien in de Ronde van Vlaanderen? Gio Lippens. Het zal snel moeten gaan gebeuren, want er zijn nog maar 64 kilometer te rijden. Het peloton op dit moment bezig aan de beklimming van de Koppenberg. Het eerste deel van het peloton komt daar fietsend boven, maar zoals je het vaker ziet, zeker als het weer slecht is, nu is het weer trouwens goed, maar er zet er eentje de voeten aan de grond en dan moet iedereen lopend naar boven die daar achter zit. Ik kijk nu inderdaad naar een compleet deel van het peloton dat wandelend naar boven moet op die ongelooflijk steile Koppenberg. 22% is die. En daar kom je... Niet meer zo makkelijk op je fiets. De kop van het peloton komt daar wel boven. En dan zien we daar Johan van Summeren aan de rechterkant van de weg naar boven komen. We zien daar Fletcher ook nog goed bij zitten. En dan kijk ik even wat verder naar achter. Wie daar dan verder nog allemaal bij zitten. Of we daar de favorieten ontwaren. We zien Veuclair daar in ieder geval ook voorbij komen. Chavanel zit erbij. Lars Boom zie ik. Fabian Cancellara, Boas Son Hagen. Ja, dat zijn toch wel de grote mannen die daar goed boven komen. De breuk ontstaat een klein beetje bij de Spaanse kampioen. ...bij Wint die harkend daar probeert het gat te dichten. En dan zie je ze één voor één naar boven komen. En jawel hoor, we hadden het al voorspeld. Nikkie Terpstra. Te vaak, te veel van achteren vandaag. Had ze juist weer aansluitingen gekregen bij dat eerste peloton. Maar zit dus nu achter de breuk. Achter het moment waarop de renners voet aan de grond hebben moeten zetten. En ook Terpstra in zijn rood-wit-blauwe kampioenstrui moet naar boven lopen. Laten we niet vergeten dat voor dit peloton... dat nu worstelend boven komt op de Koppenberg... dat we daar nog steeds een kopgroep hebben. Een kopgroep met Laurens Te Vrezen, de Belg van Topsport Vlaanderen. Dan Maarten Cialingi, de Nederlander van Blanco. André Krijpol van lotto -Sain. Samen met zijn ploeggenoot Marcel Zieberg. En dan hebben we nog Mikal Kwiatkowski van Omega Pharma Lotto. Dat is de kopgroep van vijf man die voorlopig nog die voorsprong hebben op het peloton. Maar het eerste deel van het peloton zal nu toch wel vaat gaan maken. Want hierna krijgen we nog die twee omlopen met twee keer de Oude Kwaremond en twee keer de Paterberg. De finale van de Ronde van Vlaanderen. Wij gaan even naar Henk Kok bij Heracles AZ. Henk? Het is 1-0 geworden voor AZ. Radig doepende. Goed doepende van heel dichtbij. Hendrik, ze stond binnen de 5 meter. Daar kwam die bal. Dus hij stond met de rug naar de goal toe. Draaide om zijn linktaas En van zeer nabij werd pas weer gepasseerd. Ik moet eerlijk zeggen dat die voorsprong van AZ op dit moment ook wel verdiend is. Van kort hiervoor voorschoot Elm op de paal. Goede voorzet van Marcel, is zo ongeveer van de cornervlag af. En toen stond Elm. ze stond helemaal vrij bij de tweede paal. Die schoot, die schoot in, maar die schoot die bal tegen de paal aan. En twee minuten later dus een voorsprong voor AZ. Doepen. Hendricksen. Gaan wij weer naar Vitesse tegen Pexwolle? Controleert Vitesse de wedstrijd, Richard? Ja, Vitesse heeft ook in deze fase het meeste balbezit. Eigenlijk geen veldje aan de lucht. Pexwolle is nog niet echt gevaarlijk geweest in deze wedstrijd. Kasja heeft het balbezit. Paast naar Veldhuizen, de keeper van Vitesse. En dan gaat het over links naar Yasuda. Ja, Vitesse maakt op mij een uh, volwassen indruk. Het speelt met heel veel vertrouwen. Het is natuurlijk ook wel logisch als je de laatste vijf wedstrijden gewonnen hebt. Je ziet dat uh, de ploeg uh, rustig uh, opbouwt wacht op de kansjes die komen gaan natuurlijk altijd. Zojuist een derde kans voor Vitesse mogen zien met natuurlijk weer Boni. Goede combinatie door het midden met Kakuta. Puntertje van de spits van Vitesse, maar de redding was daar van Boer. Nu weer een actie van Vitesse met Boni. Probeert de combinatie op te zetten met Ibarra aan de linkerkant van het veld. Nee, het is Kakuta. Die rolt dan het strafschopgebied in, maar de scheidsrechter ziet er verder geen overtreding in. En Diederik Boer kan de bal vrij simpel pakken. Boer, de doelman dus van Pek Zwolle. Pek Zwolle. de laatste drie uitwedstrijden. Nul punten. Ook geen enkel doelpunt gemaakt. En Boer maakt nu geen enkele haast om de bal weer in het spel te brengen. Boni sloft daar in de buurt van Broerse. En dan is het Boer die vervolgens met een lange trap richting Afdits probeert Pek Zwolle weer in het balbezit te krijgen. Maar via Kallas gaat de bal terug naar Veldhuis. Ook deze aanval is dus een heel kort leven beschoren aan de kant van Pek. Nu is het Ibarra de rechtsbuiten. Terug naar Callas. De tsjech Kasja dan weer. Er wordt weinig druk gezet door Pek Zwolle. Vitesse mag nu het spel gaan maken. Pek uh, gaat een beetje terug richting de middenlijn. En via Van Ginkel gaat het dan opnieuw over de linkerkant... naar Yasuda, combinatie met Kakuta. En zo hebben we 22 minuten gespeeld. Halverwege de eerste helft en leidt Vitesse dus nog steeds met 1 tegen 0. En gaan eens even kijken in Waalwijk. Leader is tot nu toe de grote man tegen ADO, Ronald. Omdat hij de enige goal maakte van, van de wedstrijd... en nog een assist had op Joostenszoon. Ja, en het is nog 1-0 na 24 minuten, dus je zou erover kunnen spreken. Maar Henk Kok... 2-0 geworden voor AZ. En het is de Wierik die van zeer nabij Binnen de vijf meter. Binnen het doelgebied Keihard die bal in eigen doel. Er kwam een voorzet. Die kwam van de rechterkant van het veld. Het was weer Marcellus die tussen de twee uh, verdedigers van Heracles doorglipte. Toen kwam die bal voor. Te Wierik wilde uitverdedigen. Maar schoot die bal keihard in eigen doel. Maar het doel op een mooie actie trouwens van Marcellus. Die tussen twee man doorgaat. Onder andere bij Pallies gaat hij langs. Komt die bal voor de goal. En zo staat AZ zo zo. Zomaar op een 2-0 voorsprong. Dankzij het eerste doelpunt van Hendrikse. En nu dus een eigen doelpunt uh, van de Wierik. En dan ga ik weer terug naar Ronald. In Waalwijk waar het 1-0 staat na 25 minuten bij RKC ADO. Waar ADO wat meer grip op het duel begint te krijgen. De rechts Waalwijkse storm die er toch recht waaide in de eerste 20 minuten is wat gaan liggen. ADO kan wat meer combineren, komt ook wat meer voor de goal. Net met Holla, actie aan de rechterkant, voorzet die. Ja, het is heel ver bij mij weg. Of door Zoet wordt gekeerd, of door Van Peppen. Van Duinen was in elk geval in de buurt en werd onschadelijk gemaakt. Dat was het belangrijkste, denk ik, voor RKC. En zodoende is het nog altijd 1-0. Maar ADO meldt zich in elk geval met wat meer regelmaat nu op de 16 van RKC. Dat is dus agressief begon. Hij moet zo'n beetje zo n, zo n, het besef tonen van... nou, oké, okay, we moeten dit soort voetbal spelen... om in elk geval wat verder te komen in deze competitie in deze wedstrijd. Moet natuurlijk ook wel gewonnen worden. Want pas vier punten uit negen wedstrijden in 2013. Als je ziet waar RKC stond voor de winterstop. Is dat eigenlijk beschamend? Lange bal nu uh, richting de 16 van Ado. Door Omeroe verdedigd. Opgevangen weer door Standaard Duits rond de middenlijn. En dan kan RKC weer uh, wat gaan verzinnen. Met Martina aan de rechterkant. Zoekt de combinatie met Jongsleger. Het wordt Jozef Dan wel Jongsleger En dan ja, had. Uh, Jongsteker graag gezien dat Martina diep was gegaan aan de rechterkant. Doet hij niet. En nu kan Wormgoor uitverdedigen. Wordt daar erg lastig gevallen bij zijn eigen cornervlag. Linkerkant door Mart Lieder. Zodanig dat de vlag omhoog gaat. Ten teken van een vrije trap voor Ado Den Haag. Die Dico Koppers zal gaan nemen. Misschien richting Coutinho. Die net eventjes op de grond is gaan zitten. En nou aan zijn pols of aan zijn hemstring behandeld is. Of aan zijn kuit. Nou, dat was in elk geval iets aan de hand met die doelman. Die dus net terug is van een, van een kuitblessure. En dus ineens weer op zijn knieën zat. Ja, en als je dan ziet dat Ado al met 1-0 achter staat. kan het niet meer schade hebben. Maar Coutinho staat weer. Is opgelapt. En Ado heeft nu de bal. Wordt wel lastig gevallen. Snel druk zetten van de RKC. Al op de helft van Ado Den Haag. Nu zakt men wat terug. En kan Wormgoor wat stappen voorwaarts maken. Rond de binnencirkel. speler van Santi Kolk. Die, ondanks dat er twee spelers in zijn buurt staan. toch balbezit blijft. Holla gevonden. In de as gelopen door Kevin Jansen. Ja, ik zou zeggen, die kan eens schieten. Maar die kiest er uiteindelijk voor om Dico Koppers weg te sturen aan de linkerkant. Maar doet dat dan met zoveel onnauwkeurigheid dat de bal over de achterlijn gaat. Er komt dus wel meer balbezit en wat meer dreiging van Adel Den Haag. Maar... Van Mart Lieder binnen de 10 minuten staat RKC nog altijd op een 1-0 voorsprong. 1-0 dus daar voor RKC door Lieder. Vitesse tegen Pexvolle staat op 1-0 door een goal van Boni. En Herakles tegen AZ 0-2, 0-1 Hendriksen en 0-2 Wierik in eigen doel. En eerder vanmiddag eindigde Rode JC tegen PSV in 2-2. Maar de rust stond het 1-2 voor PSV. 1-0 de Moege. 1-1 Toyvonen en ook 1-2 Toyvonen. En vlak voor tijd 2-2 door Malky. En ik meld u nog even dat bij het Euro Hockey League weekend wat in Amsterdam plaatsvindt, de Duitse Rot-Weiss Kun zich geplaatst heeft voor de halve finale die morgen gespeeld gaat worden. Want eh, of die later dit jaar gespeeld gaat worden. Zij wonnen in het Duitse onderrondje na verlenging van Oelenhorst Kullen dus naar de halve finale. Meer sport, het langs na lijn Op één.